In de Egyptische hoofdstad Cairo is vanmiddag weer massaal gedemonstreerd tegen president Mubarak. De BBC zegt dat het mogelijk de grootste demonstratie was sinds de protesten op 25 januari begonnen. Ook in Alexandrië zijn de protesten weer opgeleid. Vandaag kwam het Egyptische regime met een plan voor een machtsoverdracht, maar dat heeft de demonstranten niet overtuigd. Ze wantrouwen de toezeggingen van de regering en eisen dat Mubarak onmiddellijk vertrekt. Onder de betogers zijn veel jongeren. Ze lijken geïnspireerd door de vrijlating van de lokale Google-manager Gonim. Die wordt door veel demonstranten gezien als de man die de protesten heeft aangezwengeld. De Google-manager hielp met het opzetten van een Facebook-pagina... waarop Egyptenaren werden opgeroepen te protesteren tegen president Mubarak. Bij de brand in het Friese Lemmer zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Dat blijkt uit metingen van de brandweer. Op het bedrijventerrein brak vanmiddag een brand uit... in een bedrijf dat silo's en tanks van glasvezel maakt. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De rook die bij de brand vrijkomt is in de wijde omgeving te zien. Het Italiaanse antidopingbureau start een onderzoek... naar wielrenner Riccardo Rico. De Italiaan fietst voor de Nederlandse ploeg van Vakansolai. De wielrenner meldde zich gisteren na de training... met hoge koorts in het ziekenhuis van Pavulo... Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport heeft de renner tegen artsen gezegd dat hij een bloedtransfusie bij zichzelf had uitgevoerd. Van doet dit jaar mee aan de Tour de France. In 2008 werd Rico uit de Tour gezet, nadat tests hadden uitgewezen dat hij een nieuwe vorm van EPO had gebruikt. en werd toen voor twee jaar geschorst. De Nederlandse wielerploeg is zelf een onderzoek begonnen naar de berichten dat Rico opnieuw de fout in is gegaan. Het weer, het is helder. Later vanavond en vannacht nevel en lichte vorst. Morgen begint grijs, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Het wordt dan 5 tot 9 graden. Donderdag wordt het regenachtig. Dit was het NOS Journaal. En Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... staan een file nog tussen Roelovarensveen en Zoeterwoude Rijndijk van 5 kilometer. Dat komt door een stilgevallen wagen. En op de N242 Alkmaar richting Middenmeer...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 WorldTicketCenter.nl Alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. WorldTicketCenter.nl Dit is Radio 1, de NTR. Goedenavond en welkom. Onze gasten maakten vorig jaar een daverende entree in de Nederlandse letteren met. Of hoe, waarom? En schrijft een opmerkelijke column in het Volkskrant-magazine. Maar nu komt de lakmoestest. Haar tweede roman, Lieve Celine... over een jonge, laagbegaafde vrouw uit Amsterdam-Noord... die bezeten is van de zangeres Céline Dion... en vastbesloten is haar idool te ontmoeten. Hier is Hannah Berfoots. Uw presentator is Jelly Brouwer. Hanna, jouw vader is uh, een man die elke dag, en nou citeer ik, om uh, uh, ja. rond vijf uur boodschappen doet. In zo'n uh, blauw katoenen tas met beige leerhandvat. Ja. Schreef je in je allereerste column voor het Volkskrant Magazine. Hij heeft zijn boodschappen dus uh, nou, twee uur geleden ongeveer gedaan. En wat doe jij iedere dag rond vijf uur? Um, dan begin ik weer... Met werken. Nou, dat is niet helemaal waar. Dan heb ik weer een uurtje gewerkt. En dan zit ik achter de computer. En dan ga ik of mijn mail checken. of herlezen wat ik heb geschreven. Want je hebt een ontzettend gestructureerd bestaan, hè? Ja. Ja, erg. <laughs> ja, het verbaasde me toen ik het hoorde. Het is ongelooflijk voor iemand van. Uh... 28 nu? Ja, ja, mensen die denken uh, freelancers die zullen wel de hele dag koffie drinken. En die gaan dan met hun laptop in de koffiekoppen die zitten. En <laughs> dan om 7 uur s'avonds nog wat werken. Maar zo ben ik helemaal niet. Nee, ik sta echt uh, elke dag rond dezelfde tijd op. Hoe en laat? Dan, um, best laat, rond 9 uur. Mm -hmm. En dan? En dan ga ik ontbijten, heel lang. En een krant lezen. En dan een beetje denken wat ik ga schrijven die dag. En dan om half elf dan zit ik wel achter de computer. En dan ga ik schrijven. Dus echt waar je bij moet denken. Ik kan me best ochtends concentreren. Mm -hmm. Tot een uur of half twee, twee uur. En dan ga ik meestal bewegen. Want ik werk thuis, ik ga de trap op en dan, dan ben ik er. Dus ik zit heel veel. Mm -hmm. Dus dan ga ik fietsen of naar de sportschool en dan ga ik weer heel lang lunchen. En dan is het best laat. In de middag al half vier of drie uur. En dan begin ik weer met werken. En dan werk ik smiddags nog wat. En dan uh... en dat gaat echt iedere dag op deze manier? Ja, op werkdagen. Mm -hmm. Maar werkdagen is niet per se uh, maandag tot vrijdag. Want ik vergeet soms ook wat voor dag het is. Ik vind het uh, fijn om in het weekend te werken. Omdat het dan rustig is. En dan weet je zeker dat je geen uh, e-mailtjes ja, mis bij... Oh, zo bedoel je. Ja, maar gewoon qua ja, e-mail en dat soort dingen. Maar ja, mijn vrienden hebben wel... veel vrienden die hebben wel gewoon een vaste baan. Dus die gaan uit in het weekend. En ik kan brak niet werken. Dus vaak is hun zondag ook mijn zondag. Maar het kan ook voorkomen dat ik vrijdag uit ben geweest... en dan zondag gewoon ga werken en dan maandag vrij ben. En, en wat doe je dan s'avonds? Um, Na het avondeten? Ja, nee, nou ja, of ik spreek af. Of ik ga op Facebook zitten. <laughs> ja, ik Je kan... gaat op Facebook zitten. Op Facebook zitten. ja. Ik verpletter Facebook helemaal met mijn kont. Nee. Um, <laughs> ja, ik, nee, ik, ik ben heel. Um... Eigenlijk heel slecht, heel prikkelgevoelig voor Facebook en Twitter. En dan raak ik soms in zo'n loop dat je maar blijft checken: van, oh, heb ik al nieuwe berichtjes? Oh, maar nu heeft iemand iets naar me getwitterd en daar kan ik zo een uur aan kwijt zijn. En dan heb ik ook altijd heel erg spijt achteraf. Voor ik denk, nee, ik heb gewoon een uur weggegooid en drie steden is geliked en zelf een steden is ingevuld en weer gewist. Dus ik heb niks gedaan. <laughs> maar dat is euh, wat ja, heb je dan? Een status? Dus ja, een, stedens, oh, een status op ja, En dan Ja, ja. Vul je me helemaal in, denk je. Oh, maar eigenlijk is het maar niet grappig. En dan wist je het weer en dan ben je gewoon 20 minuten kwijt. Wat verschrikkelijk. Ja, heel erg. Ik vind het ook echt. Um, maar ja, ja, dus ook dat uh, op Facebook zitten en twitteren, dat doe je gestructureerd. Je gunt jezelf de avond Facebook en Twitter. Maar hoe gaat dat dan overdag? Uh, ik heb dan momentjes. Ja, ik klink me al zo nerd. Ik heb hem um, dan <laughs> als, als ik zeg maar zo laat. Nou, rond, ja, smiddags, mm -hmm. voor ik ga bewegen meestal even... dan uh, ga ik even op Twitter en Facebook en mijn mail checken. Hoe lang mag dat dan? Nou ja, tot ik mezelf er weer van af kan rukken. Meestal een half uurtje of zo. Mm -hmm. En dan s'avonds nog een keer voor ik ga eten. Dan ben ik klaar met werken en dan ga ik ook nog even alles langs. En dan raak ik dus weer zo'n rondje van Gmail, Hotmail, Facebook, Twitter. En dan, nou ja. En het is dus, dus uit lijfsbehoud dat je daar momenten voor inlast op de dag? Ja. Ja, want ik ben echt meteen... Lijstbehoud, geestbehoud, ja. hoe zullen we het noemen? Ja, het raakt echt meteen als ik op Twitter heb gezeten. Daarna kan ik al niet meer rustig gestructureerd denken. Ik moet echt in een soort... een flow vind ik een naar woord, maar nou heb ik het al gezegd. Ja. Um, zitten om iets te kunnen maken. En uh, dat schrijven kan journalistiek zijn. Want je schrijft voor het Volkskrant Magazine af en toe een reportage. Wekelijks een column. Uh, maar het kan ook zijn dat je aan je roman schrijft, aan, je, aan een van je boeken, ja. of aan je telefilm. Ja, nou ja, tele, ja. ja, dat heb ik vanochtend synopsis gedaan. Synopses voor een film. Ja. ja, dat heb ik toevallig vandaag gedaan. Dus, en dan sluit je dus echt af en dan mag de rest niet, dan ga je drie uur lang... Uh... Ja, en dan is mijn telefoon ook uit. Oh, ook? Ja. En, uh, maar en je hoort dan echt geen één geluidje of een knipperend uh, lampje, zie je niet? Ja, wel. Nou ja, die zijn er dan wel. En als ik als in een slechte humeur ben, dan <laughs> hoor ik de buren. Maar als ik in een goed humeur ben, dan, dan, uh, ja, dan, dan stoort dat me ook echt totaal niet. Dat er gewoon een soort house muziek aanstaat in mijn oor. Dus uh, ja. En je woont uh, in je eentje in Noord? Ja. Ja volstrekt afgezonderd van de grote stad... waar je dan af en toe s'avonds naartoe begeeft. Ja, ja dat klopt. Amsterdam-Noord, moet ik zeggen. Um, nou, goed, Dit wat betreft de ijzeren uh, discipline. Vanochtend stond trouwens in de volksstand. ik weet niet of je dat gezien hebt bij het ontbijt... Uh, de, het verhaal over pingen. Ja, ik heb het net gelezen. Want ping je dan ook? Nee, want ik heb geen Blackberry. Ik kan niet eens foto's maken met mijn telefoon. Ik lijken heel 2,0, maar ik ben echt een soort. Ik heb een PC en geen laptop. En ik heb dus een Nokia uit 2005 of zo. Oh. En die, als die valt, dan, um, dan valt het toetsenbordje eraf. En dan kan je dat <lacht> zo er weer in duwen. En, en wat is de achterliggende gedachte? Nou, niks. Nou ja, die, die Nokia. Die, ik ben gewoon. Ik wil dan geen nieuwe telefoon kopen. Want dan moet ik daarover na gaan denken. En ik wil ook geen internet op mijn telefoon hebben. Want ik wil gewoon in de trein. Niet twitteren, maar gewoon denken of lezen. Mm -hmm. En ik zou zeker gaan twitteren in de trein. Ik zit niet heel vaak in de trein, maar goed, voor de paar keer dat ik in de trein zit. En, um, Dit en... is dus ook ter zelfbescherming, die oude hoekingen. Ja, ja, nou ja, en ook omdat ik gewoon geen zin... Ik haat telefoonwinkels. Alleen nu is de ringtone kapot. en Het is al een week zo, dus ik heb nu al een week een telefoon zonder ringtone. Dus nu heb ik een sticker opgeplakt, die gaat knipperen als hij gaat. Dus dan <lacht> zie ik iets knipperen in een ooghoek. Um, dus nu moet ik echt, echt, eigenlijk echt de nieuwe. Maar dat vind ik dan zo gedoen, toen Ik naar zo'n winkel en dan kiezen en, duh, en ik dan... Ik hoor je nieuwe column, toch? Of werkt het niet zo? Ja, misschien, ja. Maar dan wordt het weer zo'n. Zo'n sticker. Ja, oh ja, die sticker. Ja, die ja, sticker. Het je... kwam als geroepen. Nee, maar ik kreeg, dat was zo toevallig. Nee, dit, ik ben blij als een kind met mijn sticker. Maar ik, ik, uh, hij ging kapot. En diezelfde avond was ik op een feestje. En toen zat in de goodiebag zo'n telefoonsticker. Dus alsof het meant to be was. Dus toen de ik heel dankbaar bag, de sticker erop dan... geplakt. Ja. Ik weet niet uh, of onze... Nou ja, goed. Uh, ander nieuws. In de Volkskrant uh, van vandaag. Jouw krant. Uh, dat was trouwens gisteren. Maar het uh, gaat deze dag verder over de zwarte scholen. Ook het parool vandaag op de voorpagina. Laat die witte ouders maar fietsen, staat ja, er uh, ja. boven. Jij hebt uh, op een zwarte school gezeten. Ja. zwarte basisschool. Ja. Um, hoe was het? Ja, heel leuk. Was je het enige witte kind? Of? Uh, nee, twee andere. Of ja, wit met um, die twee... Autochtone ouders hadden. Dat gaat dan door voor Wit. Hm. En daar waren we met z'n drieën. Maar het was een klein klasje. Het waren 18 kinderen. En waar? Ja. Um, in het valt nog onder. Ja, bij Kattenburg. Dus het valt nog onder Centrum, maar het is een beetje randje Oost. Een beetje bij Amsterdam Oost. Het heet ja. ook de oostelijke eilanden. En daar zat het. En we zaten vast aan een, um, aan een christelijke school. En die kregen altijd meer subsidie. En die vierden altijd hele gaaf feesten. Vonden wij. Die deden altijd Pasen. De maakten ze van die paastokken en zo. Maar wij deden. Wacht even, we zaten vast aan. De school ja. grensde ja, aan gebouw. een christelijke ja, school. Ja, dat ja, ja. klinkt nu heel vies. Maar nee, het, um, <lacht> het was één gebouw. Dus dat was dan zeg maar de vijand. Die, dat speelpleintje was naast ons speelpleintje. En dan vonden we. Dat heette de pol En die vonden we altijd stom. De polkinderen. <lacht> maar ja. Want je was als kind toch niet van bewust dat zij subsidie kreeg. Nee, helemaal niet. Nee, nee. Gewoon om niks. Gewoon van dat is de concurrerende school. En die zitten soms in onze gymzaal. Wat niet zo was, want we deelden natuurlijk de gymzaal. Bedenk ik me nu ter plekke. Maar tof, zo ervoeren we het als zij zitten in onze gymzaal. Dus, en, en was zei... het een welbewuste keuze van je ouders om, je bent geloof ik alleen door je moeder ja, opgevoed. Ja. He? Was het een welbewuste keuze van haar om jou naar een zwarte school te sturen? Nee, ze was niet zo principieel, maar het was gewoon praktisch. Want die school was in de buurt. En er was niet heel veel plek op veel scholen. Het was toen blijkbaar een soort babyboom in onze buurt. Dat weet ik eigenlijk niet. En toen is ze gaan kijken en ze vond het een prima school. En ze heeft ook ja, toen niet gedacht van... oh, dat is een zwarte school, um, dus daar doe ik mijn kind niet op. Dus en was je je bewust van het feit dat je een van de weinige witte kinderen was? Hoe werkt zoiets? Um, nou, ja, je weet wel dat andere kind, de meeste kinderen zijn Marokkaans. Dus die, ja, je weet wel dat je anders bent... maar je, je denkt niet de hele tijd van... wow, ik zit hier gewoon ghetto op een zwarte school. Kijk, nou, helemaal niet, want dat is gewoon je omgeving. En je omgeving is gewoon normaal als kind. Want je weet niet dat er andere scholen zijn waar dat niet zo is. Dat zit meer. Je weet niet, er zijn ook scholen waar iedereen wit is. Daar, daar denk je helemaal niet over na. Dus ik heb dat nooit als een probleem ervaren. Als ze iets anders ervaren? Nee, nee, helemaal niet. En nee. uh, je kwam bij de Marokkaanse meisjes thuis... en had Marokkaanse vriendinnen en af ja. met hun mee aan tafel? Ja, ja, nou ja, op de bank, meer bij de soaps. Maar de, ja, ja, dat was heel leuk. Ik was meer bij uh, hun eigenlijk. Ik had één beste vriendinnetje, Halima... en daar was ik echt nou elke dag en elke tussenmiddag... want je ging dan tussenmiddag naar huis... en dan ging je samen Pizza Cats kijken en homeshopping-tv... Nou, en, dan, en soms gingen we voetballen. Ja, ja dat deed je. En maar ging, je, ging jij ook tussen de middag naar huis? Ja, naar hun huis. Ja, ja, maar niet naar het huis van je moeder, want die was aan het werk, neem ik aan. Ja, maar ik had, ik was, ik had een sleutel. Dus soms gingen zij met mij mee. En dan gingen we bij mij, samen naar Pizza Cat kijken en Home Shopping TV. Dus dat maakt het ook niet echt uit, <lacht> ja. En nu, heb je nog contact met haar? Nee, nou ja. Nou, uh, we zitten nu een jaar op Facebook samen. Dus dat is wel leuk. Dus we liken soms dingen van elkaar. Maar verder heb ik. Uh, en leest hij jouw columns? Weet ik niet. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. En ik zat er, ja, en nog een ander meisje uit mijn basisschool heeft me toegevoegd op Facebook. En weer een ander meisje heeft me laatst gemaild. Dus ik hm. kom nu weer terug. Ja, dat is wel ja, grappig. En uh, daarna ging je naar de middelbare school. Wat ging je doen? Ja. Gymnasium? Ja, ja. Ik ben naar het Berlees gegaan. Vandaar deze rrrr. die je nu in mijn stem hoort. Die heb ouders... je daar flink nou, ontwikkeld. Want mijn ouders nee. hebben die niet. Nee, mijn ouders die hebben die helemaal die niet. Die komen. Uh, ja, die. die praten wel gewoon Nederlands, maar niet, ik vind niet met zo'n uh, praten. Ja. Ja. ja, ja. Maar waar ligt dat dan aan? Ja, nou, Hoe zo? Dat dat is dat een je besluit, je toch? Nee, dat neem je over, want. Um... Toen ik op de basisschool zat, praatte ik echt zo. Mwula, wat kom jij? Shit dan. Uh, bismillah. Echt zo. Nee. Dat neem je hey, wel, dat zeiden we er wel allemaal van. Je, of, en es, het was een soort Surinaams-Marokkaans. Dus wat het ook had, kom een kommetje tollyworst en was je billen met was en go, Nou, weet je, zo praat <lacht> Ik heb echt nog bandjes van toen. <lacht> en dan, nou, ja, eerst je Heb je mee kom, moeten nemen. Dan hadden we iets heel in huis. Dan heb je een heel plat accent. En dan soms doe je André van Duin na, want dat vond we hem heel tof. En nu hoor ik wel echt een er en, en mijn ouders hebben die niet. Dus daar heb ik dat niet van. Maar mijn veel vrienden wel. En, ik, ja, en die hebben ook al wel gestudeerd. Van, dus ik denk dat je dat toch onbewust van elkaar... Uh. En heb je ooit bedacht van daar moest ik maar eens van af? Nee, niet bewust. Maar ik zou ook niet weten... Hoe dat moet. Ja, je, het lijkt me heel lastig als je iets geforceerd moet doen. Ik praat gewoon zoals ik praat en, en dat komt gewoon uit me. En, maar je en... bent je er wel heel erg van bewust dat, dat, dat, dat je dat op een gegeven moment ontwikkeld hebt. Ja. En dan lijkt het me wel een besluit of je daar wel of niet mee doorgaat. Ik heb bijvoorbeeld een heel erg Gronings accent gehad. En op een gegeven moment dacht ik dat moest maar niet. Ja. Meer. <laughs> oh nee, maar ik, ik vind het geen probleem. Maar, het, en ik, maar ik heb het ook nooit bewust ontwikkeld. Ik weet nee. Dat, dat... Het is gewoon gebeurd. En zei je moeder er wat van? Nee, maar ik denk dat het zo geleidelijk is gegaan. Ik denk dat ik wel... Ja, maar het is een enorme overgang die je beschrijft. Ja, maar, ja, maar ik denk... Kinderen hebben natuurlijk ook een jeugdtaaltje. Dus niemand praat meer zoals hij praat toen hij twaalf was. Er zijn ook gewoon modeworden. En bij ons waren die dan straattaal. Mm -hmm. Maar weet je, misschien... Ja, zijn de modeworden op een witte school... van twaalf jaar mm. nu ook wel heel raar. Oh ja, vers heb ik geleerd... Perfect. Ja, van Herman Koch. Die, ik, was, ik ging met hem voorlezen en die vertelde dat zijn zoon in het vers zegt. Ja, dus nou, en dat zegt die zoon natuurlijk ook niet als hij straks 27 is. <laughs> nee, ik hoop het niet voor hem. Dus voor de kleine kom. Ja. Um, het nieuws, hoe hou je dat dan in de gaten? Want je zei net, ik lees ochtends de krant. Dat zijn er niet zo heel veel van jouw leeftijd, denk ik, die dat doen. ochtends de krant. Nou levens. ja, maar die lezen dan, denk ik, nu.nl, hè? Ja, ja, en jij hebt die krant natuurlijk gratis omdat je ervoor schrijft. Ja, ik heb er twee... Nou, ik lees de... Uh, ik heb twee kranten. Ik lees dan de NRC, uh, ook heel raar, ochtends. Sochtens? Sochtens. Maar dat NRC van Next? De vorige, nee, nee, de oh. NRC van de vorige dag. Nog. Ja. Um, en dan skip ik gewoon het nieuws, want dat heb je dan meestal wel gehoord op de radio of weet ik veel wat. Mm -hmm. en dan, want ik hou veel meer van achtergrondverhalen. Ik hou helemaal niets van nieuws eigenlijk. En dan, um, dan smiddags lees ik de Volkskrant. En dan ook het liefst de bijlagen. En als je zegt, ik hou helemaal niet van nieuws. Je hebt uh, journalistiek gestudeerd ja. hier in Amsterdam. Dat was journalistiek ook en ja. research als master. Hoe werkt dat dan? Ik hou eigenlijk niet van nieuws. Um, nou, ik wilde die master heel graag doen, omdat ik iets met schrijven wilde doen. En. Iets met schrijven. Nou, dat klinkt nu heel vaag. Ik was toen als journalist. Het is, het is een master en ze nemen elk jaar uh, 15 mensen aan voor de schrijfkant... en 15 mensen voor de researchkant. En de mm -hmm. researchkant, dat is, uh, die worden opgeleid voor radio en televisie. En je moet een portfolio hebben. En ik schreef toen al voor filmladen en ik schreef filmrecenties... en ik schreef voor Marie-Claire. Ja, ja, toch wel. <lacht> uh, en ik maakte interviews. Dus ik had wel een ander portfolio dan anderen. Veel mensen hadden... Nou, uh, uh, geschiedenis gestuurd, dat was heel populair, en, sommige, en politicologie. En die hadden dan ook voor het blad van de politicologieopleiding geschreven. Maar dat ze dan veel meer kennis overbrengen. Mm -hmm. En ik schreef omdat ik van schrijven hield. Dus ik schreef omdat ik graag grapjes maakte in een recensie. En ik hield ook wel van films, maar ik hield meer van schrijven dan van films. Dus ik had een, een ander motief. Um, en toch heb ik me aangemeld en ben ik ook aangenomen. Maar ik was wel Je was anders. eigenlijk als journalist en dan ja, een ander dat... soort journalist ja. dan... Ja, ik, ik hou van achtergrondverhalen en die lees ik echt allemaal. Ik, ik wil gewoon lang een verhaal lezen. Ik wil gewoon minstens een kwartier ermee bezig zijn en niet zo'n vluchtig berichtje. En ook omdat pro-binnenlands nieuws vaak zo. ja, media die allemaal naar elkaar verwijzen en niet meer naar een onderliggende realiteit eigenlijk. Mm -hmm. Ja, dat, dat vind ik gewoon niet interessant eigenlijk. Ik meld tussendoor even dat mensen kunnen reageren op, uh, op de uitzendingen. Gaan naar onze website radiokust.nl. Ja, okay. Oh jee. Ja, je twitterde ook, uh, wat twitterde je nou? Straks in kunststof tussen zeven en ja. acht. Het is live, dus er kan ja. van alles gebeuren. Ha, ha. Ja, nee, nee, meer van ha, of nou ja, ha. een soort van relatief wereld grapje maken. Anders staat er alleen maar van, ik ben een kunststof En dan vond ik het ook weer zo zif. Of ja. zo. En hoe lang denk je daar dan over na? Van wat zal ik er... Oh, niet zo lang. Dit kwam er snel uit. Dit gaat ik matten. had problemen met mijn... Met, ja, met beetje, UPC. Ja, het wordt een beetje een huistuin, en keukenpraatje. Maar mijn internet was heel langzaam. Dus ik was blij dat ik eindelijk op Twitter was... en er iets op kon zetten. Dus toen heb ik en toen bleek het uit. trouwens een landelijk probleem te zijn. Hè? Ja, en hoorde jij al, ja, al van de van andere Twitter-mensen. Ja. Ja. Nou, uh, die tegel ligt daar. Nou, de, uh, Brooke, de hoofdpersoon uit, uh, uit jouw uh, tweede boek. Oh, nee, de tegel ligt tegel. er helemaal niet, maar die komt oh. daar dan op een gegeven moment te liggen. Uh, uh, Broek uh, uh, grossiert erin, hè? in uh, tegelteksten zou je kunnen zeggen. Er staan een geweldige one-liners in. Ik weet niet of er een van Broek op komt. Laten we met haar beginnen. Uh, ik introduceer je nog even nader voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Hanna Barefoot uh, schrijft sinds 2009 voor uh, het volksrand magazine uh, Wekelijks een column. En af en toe ook een, een achtergrondreportage. In datzelfde jaar, dus in 2009, debuteerde je uh, met een uh, roman. En uh, daarmee werd je gelijk debutant van het jaar. Of hoe, waarom, zo heet het boek. En uh, inmiddels heb je ook een toneeltekst geschreven... waarvoor je ook weer werd genomineerd voor het een of het ander. En uh, je bent nu bezig aan een telefilmscript. En uh, je tweede roman ligt er, Lieve Céline. Um, Waarmee Celine Dion wordt uh, bedoeld. Uh, het gaat over Brooke. En Brooke is uh, laagbegaafd en een fan van uh, Celine Dion. Hoe kwam dat personage in jouw leven? Want het is geen alledaags personage. Nee, nou, het is eigenlijk uh, volledig gebaseerd op een bestaand meisje. Ik heb vorig jaar, um, of nee, het jaar daarvoor zelfs al... Oh, het gaat de tijd snel. Uh, een reportage gemaakt voor Voscar Magazine over ja. VIP-spotters. En dat zijn mensen die gaan uh, buiten studios of sets van films... of um, feestjes, première feestjes en zo... staan wachten om bekende Nederlanders te spotten. En dan willen ze ermee op de foto. Dus dat is dan je trofee. En um, dan gaat het er niet om dat ze één keer met iemand op de foto zijn geweest. Maar het gaat echt om de activiteit. Dus de meeste mensen die er staan, die hebben dan al 16 foto's van zichzelf met Jan Smit. Maar dan willen ze toch die zeventiende halen. Omdat dan gewoon dat de trofee op hun dag is. Dus het is echt net als het is, het is De hobby is de activiteit en niet per se de buit. Om daarheen gaan uitzoeken waar de uitgang is. Ja, maar de uitgang is allemaal trucjes. Bijvoorbeeld um, bij een première feestje weten ze van nou die uitreiking. Daar staan we eigenlijk voor niets. Dus dan gaan ze even naar een snackbar of weet ik veel wat. Maar maar tijdens de afterparty gaan mensen roken. Want je mag nergens roken. Dus dan gaan ze naast het rookvak staan, die fipspotters. En dan gaan ze aan mensen trekken. En andersom merk je dan ook. Ik ben nu wel eens op zo'n feestje. En dan merk je ook van mensen die weten dat. Van oh, maar als ze gaan roken, dan gaan, die, gaan ze aan ons trekken. Dus dan gaan we op de balkon. Dus het is een soort van kat-en-muisspel. Maar goed, ik vond het heel fascinerend. En men toen een dag lang uh, met zo'n meisje voor de Animal Studios uh, gaan posten. Die waren toen nog in Alsmeer. Ja. En aan het begin dacht ik... oh, deze reportage wordt helemaal niets. Want ze was heel gesloten en ze zei alleen maar ja of nee. En ze, kon, ze reflecteerde niet op zichzelf. Wat niet een probleem hoeft te zijn. Maar mensen moeten wel wat vertellen om iets te kunnen schrijven. Mm -hmm. um, maar halverwege de dag, toen kwam ze los. En nou, toen had ze zulke mooie verhalen. Toen vertelde ze eigenlijk heel veel over haar leven. En, en het ontroerde me heel erg. En toen bleek dat ze... Um, laagbegaafd was bevonden. Wat dus iets anders is dan zwakbegaafd. Laagbegaafd is gewoon... Ligt dat verschil bepaald... even uit? Hè? Nou, laagbegaafd is dat je onder een bepaald IQ zit. En met die grens wordt nu heel erg geschoven. En dat heeft weer te maken met geld en bezuinigingen. Want als je die grens... Um, omhoog gegooid, dan zijn er dus minder laagbegaafden... en dus ook minder mensen die hulp dan nodig hebben wettelijk. Maar goed, dat was... En dus, dus minder dat... kosten. Ja, ja, ja, dat is nu gaande in bepaalde steden en ook op landen. Maar goed, dat is een los verhaal. Mm -hmm. uh, maar dat was toen ook nog niet gaande. Dus zij had het etiket opgeplakt gekregen... en ze, kon wel, ze zei wel van ja, ik heb dat dus. Dus ze hadden haar de diagnose verteld... En ze woonde daarom begeleid, maar dat vond ze zelf wel vervelend, zei ze. Ja, ik. Even hey, voor, kun je dan wel gewoon een basisschool doorlopen of moet je naar, een, ja. uh, naar speciaal onderwijs? Nee, ze, ze, had een baas, ze kreeg laat die diagnose. Ze ja. had wel gewoon de basisschool gezeten, ja. maar daarna um, ja, had ze heel laag onderwijs. En nu werkt ze op een sociale werkplaats, pakt ze spons in, net als Brooke eigenlijk. Ja, ja. ja en en um, nou ja, toen vertelde ze over haar zus en haar schoonbroer en dat ze naar Egypte waren geweest. En ja, ze vertelde me eigenlijk gewoon verhalen en dingen die belangrijk voor haar waren en aan het eind van de dag dacht ik ja ik moet ja ze liet me gewoon niet los ik heb nog zo lang aan haar gedacht en ik vond haar zo ontroerend ook mm -hmm. en ze vertelde ook van ja Um, ik mag heel weinig van het begeleid wonen van die woongroep. Maar het VIP-spotten mag wel, want het is iets sociaals. En ze wilden graag dat ik meer... Want ze had ook problemen met... Ze was sociaal ook uh, moeilijk, dat mm -hmm. zei ze ook zelf. Ze hadden haar dus verteld, jij bent sociaal moeilijk. Ze, ja, ik ben sociaal ah, moeilijk. ja dus dat, maar ze was dus niet dom. Want ze kon wel dat allemaal... Ze kreeg informatie en dan kon ze reproduceren. En ze snapte ook het betekent. Ze was ze het altijd mee eens. Maar ja, ze wist wel hoe het zat, zeg maar. Ze was niet raar of gek of zo. Ja, en dat maakte precies ook. Je zegt ze ontroerde me en dat is precies ook wat uh, uh, mij overkwam terwijl ik het boek las. Het is een heel ontroerend uh, portret zonder dat het een uh, sentimenteel ja. boek is van, van dat meisje. En, uh, en inderdaad ook dat je heel erg nagedacht over wat dom zijn dan is of wat laagbegaafd is, wat zwakbegaafd is, want ze zegt hele wijze dingen eigenlijk. Ja, ja het is gewoon haar ziens wijzen en, nou. ja. en bijvoorbeeld, ze zegt letterlijk ook iets over sociaal zijn. Dat ze niet sociaal genoeg is. Ik weet niet... Nou ja, dat we, heb jij waarschijnlijk ook niet paraat. Uh, wat ze daarover zegt. Ik had je gevraagd of je een stuk wilde voorlezen. Maar dat vroeg ik je te laat. En gestructureerd als jij ja. bent. Ja, dan ben je heel streng hè, ja, voor jezelf. Ja, ik had niks voorbereid. En ik bereid altijd dingen heel goed voor. dacht Ik ja, als ik hier iets ga lezen... dan heb ik het misschien al half jaar niet gelezen. Dan ga ik hakkelen. Lijkt dat ik mijn eigen boek niet kennen. Dat dacht ik, nou... Liever niet. Hmm. En toen ik je vroeg van lees dan een brief voor aan Céline, zei nee. Wat ja, nou ja, dat wil ik wel doen hoor. Maar er staan dus ook delen in, dat zijn brieven van uh, Brooke. Maar die zijn dan um, in haar taal geschreven. Dus ik dacht, als, dat is heel vermoeiend om te lezen... Ook zonder leestekens is dat en zo. Maar dat zijn maar een paar hele kleine stukjes. Hm. Maar toch, als ik dat dan voor ga lezen, dan moet ik haar stem zeggen. En dan kom ik met mijn ur. <lacht> ja. Een lage begraafde met een ur. Ja, en, en ja, dan heb ik liever dat mensen dat lezen of zo. Hm. Ja. Um, het boek is als volgt opgebouwd. De, het bestaat dus uit brieven aan uh, Celine Dion. Uh, vertel even, want ze is onderweg naar Celine, naar haar... Ja, held, ja naar haar held. Het speelt eigenlijk um, in 48 uur... waarin Brooke naar Las Vegas uh, reist. Want daar treedt Celine permanent op. Met een hele grote, uh, bombastische show. En het is een afwisseling tussen uh, fragmenten uit fanmail... van Brooke naar Celine en in de derde persoon geschreven. Alleen de derde persoon die zit nog wel heel erg op Brooke's huid. Dus vanuit haar perspectief uh, beleef je eigenlijk de wereld en haar reis. Maar ook haar jeugd, want ze blikt terug... Uh, naar haar jeugd en de gebeurtenissen die eigenlijk tot haar vlucht hebben geleid. Want het is toch een beetje een soort ja, vluchtachtig. Dus het is ook nog een soort plot erin. Ja, ja want spannend. Je wilt echt wel weten hoe, uh, hoe het afloopt. En nou is er iets merkwaardigs aan de hand. Want het boek was volgens mij nog niet eens gepresenteerd. Maar de kritieken waren er al wel. En men vindt het uh, of Prachtig of verschrikkelijk? Ja. Althans, jouw eigen kant, Volkskrant, vond het nodig om het neer te zetten. Ja. Wat ik onbegrijpelijk vind. Opzij, euh, Danielle Sardijn, ook voor de Volkskrant ja. werkt trouwens... is jubelend en uh, juichend over het boek. En ook Elsevier is juichend. Wat ja. is er aan de hand? Ja. Ja, ik weet Jij bent niet. a heel kwaad en heel verdrietig. En uh, ja, wilt nu Volkskrant. weg bij de Volkskrant. Stel nou nee, ik, dus voor. ik wil absoluut niet weg. Want ik ben heel erg dol op het magazine. Dat wil ik voorop stellen. Maar ik vond dat niet leuk. Ik, nee. vond het, ik, was, heel, ja, ik was dan wel boos. Niet Hoe gaat krant, dat dan eigenlijk? Want je werkt voor nou, de krant. Je leest, ja. Ja, lees je de recensie dan van tevoren? Heeft iemand... Nee, ik wist van niks. Hij slaat ochtends die krant dan? Nou nee, nou ja, het ging... Ik had het ook echt niet verwacht hoor. want Omdat Daarin Sardijn dan zo positief was. En opzij. En Elsweer was zo positief. Maar echt heel positief. Dus ik dacht, nou, het zal toch, het zal toch dan wel. ik dacht geval toch wel drie of toch wel voldoende krijgen in mijn eigen. Ja, ik zei ja, misschien naïef. Heel naïef natuurlijk. Maar um, nee, en ik wist het wel dat er een zou komen. Dat wist ik. Maar ik, had, ja, ik durfde het eigenlijk niet te kijken. Omdat ik het toch wel heel belangrijk vond. En heel spannend. En ik ja Wilde ook nog werken die dag. En ik weet wat het ook is, dat zijn dan weer prikkels. En dan denk ik, dan denk ik alleen nog maar daar. Dus het klinkt ook heel treurig, maar ik had hem gewoon laten liggen op de mat. En ik ging gewoon een column schrijven. En toen smiddags zette ik mijn telefoon aan. En toen uh, had mijn redacteur, die had ge-SMS'd: Heb je de Volkskant gezien? Dus toen dacht ik: Oh uh oh. En toen heeft mijn redacteur geweld. had uit, zei ik: Wat stond er dan? zei hij: Nou ja. En toen lag die krant daar gewoon. Ja. Ja, hij zei het niet zo best. En toen zei ik, wat stond er dan in? En het was gelukkig een klein stukje, zei hij toen. Dus toen een vond heel het een klein erg. stukje. Ja, heel, heel klein stukje. Heel veel mensen stukje. hebben het gewoon helemaal niet gezien. Nou, of overgeslagen. ja, ik hoop het. En toen, je vriendenkring. Wat gebeurt er ja, dan? Ja, nou, ik dacht, ik ga het niet vertellen. Want ik, ja, ik vond het heel zo erg. Alleen toen heb ik natuurlijk toch al verteld aan een paar mensen. En iedereen, uh, ja, die... Lees het boek zelf. En omdat andere kritieken zo positief waren, geloofde mensen ook gewoon niet 'hemmer Kan het dan? En nou ja, goed. Dus ik heb, het, ik heb er niet een groot ding van willen maken. Nee. Ik heb er geen maar nu, want er is, er is dus blijkbaar iets. Hè? Want het is juist vaak een goed teken, toch? Als men het of heel goed of heel slecht vindt, dan is er iets aan de hand. Ja, dat zegt zou je iedereen op zijn minst nu. kunnen zeggen, ja, toch? Nee, dat zegt iedereen nu. En dat, uh, dat praat ik mezelf ook aan. Het is inderdaad fascinerend. Maar ja nou ja misschien is het een goed teken ja het is wel heel extreem het is niet dat iedereen ja prima zegt of zo hm. het is echt jubelend of blijkbaar dus Walgelijk. dus het verbaast me. Ik had het niet verwacht. Dat is ook maar niet mijn bedoeling. Als je Lars van Trier bent of zo, kan ik me voorstellen dat je denkt: Nou, ik maak een film over uh, huizen, maar die zijn er nog niet echt. Die tekenen op de vloer. Nou ja, dan weet je dat roept reacties op. Maar ik vind mezelf helemaal niet aanstaltgevend of, of heel extreem. Of dus ik, ik, uh, ik was verbaasd eigenlijk. Maar het is natuurlijk een milieu waar uh, weinig uh, over wordt geschreven. Er zijn maar weinig uh, romans te verzinnen, toch zeg ik nu. Ja. In, blinden, in Nederland wel. Uh, in Nederland, ja. die uh, in dit soort milieus zijn uh, gesitueerd. Ja. En jij met je rrrr... Uh, het zou kunnen dat mensen denken van... wat nou uh, hoe kun jij je daar nou in verdiept hebben? Ja, misschien. Maar ja, dan kennen ze me... Ja, nou, nou ja, dat lijkt me trouwens een hele rare reden... om dan een boek, een boek niet, niet goed, niet goed, te, goed vinden, te vinden. Want het moet er eigenlijk niet toe doen wie het heeft geschreven. Maar... Ja, dat is niet zo. Want ja, ik woon al drie jaar in Noord. Ik, ik ben de ja, want, hele dag thuis. En in hoeverre heeft Noord jou beïnvloed? Want daar woon je sinds o, drie erg, jaar. Ja. En, en daar wonen ook... Uh, um, nou ja, broek En ja. we moeten nog even zeggen... ze woont samen in een huis. In eerste instantie met haar moeder. Met wie ze eindeloos op de bank uh, chips etend... alle series uh, bekijkt. En af en toe mag ze spijbelen van school... om samen met haar moeder ja. koffietijd uh, te kijken... Dan gebeurt er iets ergs en, uh, uh, en ze woont dan ook nog een tijd met haar zus. Ja. Uh, die wel een HAVO-advies had gekregen, maar dan gaat het ook al snel uh, minder goed mee. Ja. En met Johan. Ja, en dat is de vriend van ja, haar zus. Ja, de vriend van haar zus. Ja. En dat soort mensen ken jij? Of de, ja, er wonen, wonen ik, uh, daar gewoon in de buurt? Ja, die jou? wonen naast me eigenlijk. Sue en Johan, uh, die heb ik uh, gebaseerd op mijn buren. En die man heet ook Johan. En ik ben de hele dag thuis. En zij zijn ook de hele dag thuis. Dus we horen elkaar de hele dag. En we zitten eigenlijk al drie jaar op elkaars lip. Maar we kennen elkaar niet heel goed. We groeten een beetje. Maar ik hoor al hun gesprekken de hele dag. Hè? Ja, want die muren zijn heel dun. En, en dan als ze ruzie hebben... Zij, hebben nog, zij zijn echt nog tien keer zo erg dan in het boek. Hoor. Ik heb het boek heel erg afgezwakt. Omdat je, ik vond dat je toch wel sympathie voor de personage moest hebben. En dat het niet over de tap moest zijn. Maar mijn muren zijn dus wel zo over de tap. Want die gaan dan schreeuwen. En dat noemen ze dan bonje. Dan hebben ze bonje. En dan ah, echt keihard. En dan gooien ze met dingen. In het boek wordt ook niet gegooid met dingen, want dat vond ik zo... dat is gewoon ongeloofwaardig. Maar zij gooien dan het met dingen. Of dan nu... De, nou, laatst had ze dan... zo zielig had ze de jurk op de kachel gelegd. Of iets, oh nee, iets van hem had ze op de kachel gelegd. En dat was in brand gevlogen. Ja, en ze hebben ook nog een tienjarig gehandicapt zoontje. En dat staat er wel eens dus bij. Ja, en dat schelden ze dan ook allemaal uit. En toen hadden ze ruzie gekregen over dat dat dus in brand was gevlogen. En toen vond zij dat ze niks goed kon doen. En hij die, nou ja, probeerde dat te kalmeren. En toen rende zij naar de tuin en dan ging ze bellen met haar moeder. En dan zei ze ook echt mama, mama, zodat ik ook wist van... oh dat is haar moeder. En die vertelde ze dan van... ja, Johan is gek en hij slaat me. Terwijl ik had hem de dag ervoor horen bellen... over dat zij waanbeelden had. Dus ik weet dan niet ja, wie er gelijk heeft. En nu klink ik trouwens heel raar en dat ik... Voor je bent. Ja, want hoe gaat dit? Nou ja, niet... Zo dun zijn die muren. Ja, in maar wel. Ja, het is niet normaal. Het is echt, je hoort tandenpoetsen en zo. En kuchen en toiletten. En het is heel dun. En, ze zijn heel erg... en als ze ruzie hebben, dan gaat er eentje naar de tuin. Dus soms zit zij ook buiten te huilen op het stoepje. Dan, willen ze, dan wil er een. En die gaat dan in de tuin vaak bellen of dan huilen. En jullie groeten elkaar. Er zijn ja. geen gesprekken gaande. Nee, wel ja, heel kort. Hé, hey, hoe gaat het? Ja, goed. Oké. Okay. Nou, je werkgeest. Ja, zo, weet je zo. En, en dan... zij hebben geen idee dat ze een model nee. hebben gestaan... Voor, en zullen daar waarschijnlijk ook nooit achter komen. Nee, maar ja, net als bij die die dat meisje is gebaseerd... Het, het gaat niet over die mensen. Mm -hmm. ik, ik neem dingen, ik neem taalgebruik, ik neem dialogen en ideeën... maar wat hun motivatie is en wat hun gevoelens zijn, die ken ik niet. die verzin ik. Dus het zijn echt wel andere mensen... Het is meer gewoon de manier van praten en in de onderwerpen. En wa waar ze ja. het over hebben. Alleen Celine Dion is echt. Ja, die is echt. Ja. Radio 1 Kunsthof. Waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, hold and don't shed a tear through the darkness and good. my soul and drown my fears fear. Let it shatter the walls for a new sun En dat is ze dan hoor, Celine Dion, een new ja. day has come. Ben je zelf ook van haar gaan houden eigenlijk? Ja, ja dat, nou ja, dat komt... Allemaal ja, Barefoot. Alles, nou, alles waar, je, waar je in interesseert, dat, dat ga je leuk vinden. Dus als je op een gegeven moment een, een spreekbeurt hebt gehouden over... Nou, de plesiosaurus, zoals ik dat deed toen ik acht was. Dan vind je ook, en daar heel erg in verdiept. dan mm -hmm. En je ziet Jurassic Park, dan word je helemaal wild... als je dan de plesiosaurus in Jurassic Park ook even voorbij ziet komen. Dus dat is denk ik ook een beetje bij Celine Dion gebeurd. Want toen ik een boek schreef, heb ik haar biografie gelezen... heel veel clips bekeken, heel veel muziek geluisterd. En nu weet ik het En al die forums van. bezocht. Ja, nee, nee, dat niet. Oh, eens. Dat niet. Nee, nee. Niet forums. Maar ik, ik ben wel erg thuis in het fenomeen Forum. Want voor artikelen, dat is een los verhaal. Maar voor artikelen zit ik vaak uren dagen op fora. Dus ik weet heel erg hoe die dynamiek werkt. Dat vind ik ook wel interessant. Um, maar uh, ja, en, ja, nu ben ik wel echt gehecht aan. Celine Dion. Ja, nou kan ik haar niet meer haten. Want waarom koos je voor haar? Want Brooke had natuurlijk ook van uh, Madonna kunnen houden, of uh, weet ik veel. Ja, nou, ik dat... vond Celine Dion fascinerender, omdat zij is, na Madonna, de best, best verkopende vrouwelijke artiest ter wereld. En dat weten veel mensen wist ik nee, ook niet, maar nee. dat, dat verbaasde me. Dus ze heeft gigantische fanscharen, maar nou, in mijn omgeving haat iedereen Celine Dion. Nou, niet iedereen veel mensen vinden haar ook grappig, maar als je vertelt, ik schrijf een boek en dat het gaat niet echt over Celine natuurlijk, het gaat vooral over Brooke. Maar het is opgehangen aan Celine Dion. Dan zeggen mensen, nee, oh, Celine Dion, wat vreselijk. En, maar dat is gek hoe dat zo uit elkaar kan liggen. En het heeft alles met imago's te maken. Ja, Je mag erg. er ook niet van Celine Dion nou. Nee, nou ja, ik weet niet. Nou ja, nou, dat is weer de discussie van um, of smaak cultureel bepaald is... of, of iets is dat vast ligt. Wat en, denk jij? Nou, het is een combinatie, want... Um, ja, je kan natuurlijk. Ik denk dat mensen die niet van Celine Dion houden. niet bij het liedje van het horen van een liedje opeens zullen zeggen. Oh, maar eigenlijk is ze heel leuk. Mm. Die, die vinden dat echt niet leuk. Maar het is natuurlijk wel zo dat als zij. Waren opgevoed met allemaal mensen die ze om die fantastisch vonden. En, en alle kranten schreven: wow, wat is het weer een prachtige cd. En ja, dan kijk je er gewoon een hele andere blik naar. En dan was de kans groter dat ze het misschien wel leuk vonden. Maar um, ja, ja. in het geval van Broek dacht je, daar hoort Celine Dion bij. Of was jij gewoon ook wel geïnteresseerd in haar leven? Dat nou ja, het, ja het, het kwam gewoon. Heel veel dingen kwamen samen. Omdat het, ik had Fipspotter dus meisje, maar ik wilde geen Nederlandse. Dus ik wilde één ster hebben. Mm -hmm. Niet een Nederlandse ster, want ja, dan kies je, weet, je, weet ik veel, door ik al blanken of zo. Maar dan heb je daar een boek over geschreven En die persoon is hier echt... Een, dat lijkt me gewoon niet leuk voor die persoon. Ik zou het ook niet leuk vinden als het lieve Hannah en een Hannah Barefoots fan. Nou, nee. <lacht> uh, dus ik wilde een Amerikaan. En ja, omdat Celine ons ook een tegenstelde reacties oproep... vond ik het interessant. Maar ook omdat haar levensloop heel beetje raar is ook. Ze is kindstar geweest. Vervolgens verliefd geworden op de manager die ze al had sinds ze twaalf was. En uh, ja, dan heel veel gedoe met IVF. En al die fans die leven heel erg mee met haar en ook met haar manager en die hebben het heel erg over die relatie en zo. En Renee en is 20 jaar ja, ouder toch? Ja, ja Renee dat is dat is dus die manager die is uh -huh. nu 70 uh, of wat ouder misschien ja. zelfs al. Ja, die is echt oud, maar ze heeft nu net de tweeling uh, gekregen van hem. Oh, je maar begint helemaal te stralen. Hoor. Ja, ja, ze nu met, Nou ja, goed met de IVF ook weer. Dus en, en, die, ja, en die fans, die zijn er helemaal. Je hebt het informatiepunt, Celine, het informatiepunt, waar ik heel veel aan heb gehad. Ook bij mijn research. Dat is een Nederlandse fanclub. En die hebben ook gewoon een apart kopje René. Dus die leven ook heel erg met René mee. En dat, ja, dat, dat vond ik gewoon heel bijzonder en heel dankbaar voor een boek. Oh ja, en Sedien heeft die vast de show in Vegas. Oh ja, natuurlijk. Dus daar kon ze daar naartoe reizen en een heel concreet doel hebben. En ik heb zelf een soort fetish voor Vegas, dus alles kwam samen in de lindion. En dan is er natuurlijk iets anders waarmee jouw werk doorspekt is, en dat is jouw, uh, ja, hoe zullen we het noemen, fascinatie. Klinkt dat zo uh, uh, vreselijk plat getreden, maar populaire cultuur, daar gaat het over in jouw werk, toch? Of het nu ja. over je columns gaat, of je reportages, maar ook je boeken. Wat is dat? Want ik begreep dat je zelfs uh, uh, uh, tijdens je studie je afstudieerscriptie ging over de Yemen. Oh ja, ja. Verzamelaars van de ja. Yemen. Wat was dat ook alweer? Ja, dat was heel raar. Dat was, uh, ik heb media cultuur gedaan. Voor, dat was voor de master journalistiek. mediacultuur uh, met uh, de richting populaire cultuur en televisie. Je kon ook film doen, maar ik heb populaire cultuur en televisie gedaan. En mijn afstudieerscriptie, ja. Oké, okay, even kijken of ik hem nog terug kan halen. Het ging over... Het begrip nostalgie, als gedefinieerd door drie verschillende postmoderne denkers... toegepast op het begrip subcultuur, met als case study... mensen die he poppetjes paarden en daar op fora over praten. En ik had een negen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> maar wat was dat dan, dat he Ik weet het niet meer. Het komt me heel bekend he voor. He-man is van Masters of the Universe. Dat is de tekenfilmreeks. Oh, ja. Maar, dat is ook wel leuk om te weten, dat... Um, in de jaren tachtig kwam op uh, merchandise en kwamen mensen op het idee dat dat geld uh, kon verdienen. Mm -hmm. Dus als spin-off van een tekenfilm. En dit is een van de eerste tekenfilms die uh, is gemaakt vanwege de merchandise. Het is een idee van Mattel geweest, die ook Barbie heeft gemaakt. Oh, die wilde ja, graag ja, ook ja. Uh, mannelijke poppetjes verkopen. Dat werd dan He-Man. Het heet ook gewoon letterlijk He-Man. En, <laughs> en de, en, en de prinses in uh, He-Man heet She-Ra. Nou ja, oké. Okay, toch heel leuk, weet je. En um, die, toen is die tekenfilm gemaakt, maar vooral voor de poppetjesverkoop. Uh, en die poppetjes die. Um, je hebt de oude, de vintage uit de, uit de jaren 80, Die zijn het meest waard, vooral als ze nog in het pakje zitten. Hoeveel maar dat zijn is, die nu? Is, geen, nou, dat kan echt honderden dollars zijn, als ze nog in het pakje zitten. Ja, maar ja. niemand heeft ze nog in het nee. pakje. Want dat, zo dachten mensen toen helemaal niet. En daar heb je dan weer allemaal um, re-editions re van. Dus dan hier in 2000. En dan heb je opnieuw de poppetjes uitgegeven... die dan weer zijn gebaseerd op die dingen. En daar is het begrip nostalgie dan weer um, ja, van belang. Maar het gaat maar ja. dus eigenlijk ook de hele tijd niet alleen over populaire cultuur... Maar ook over obsessief gedrag. Zo'n verzamelaar van die he-mannetjes. Deze broek die helemaal into Celine Dion is. Eh... Uh heb je zelf eigenlijk iets, iets dergelijks gehad? We, we, ja de dinosaurus, maar ja die... nou de viel mee hoor. <laughs> het was, was het was kort Jurassic maar krachtig de liefde. Uh, nee nou, ik ben wel fan geweest van No Doubt, de band, de oude band van Gwen Stefani. ja en ik was wel maar fan hoe dan fan? nou echt ik was een wel een beetje echt fan. ik was wel, nou iedereen was fan. dat, dat had je, dat je was je 13 en dan was je fan. dus dan sommige mensen hadden de Spice Girls, jongere mensen hadden de Spice Girls. dat was weer iets voor meisjes van negen. ik vond ze ook leuk hoor, maar dat was dan wat jong en Lima, beste vriendin, die had de Backstreet Boys. En dan waren we dus allebei fan van iets. Dus gingen we, allebei, gingen we naar de stad, want je had nog geen internet en zo. Dus als er een plaatje stond in een tijdschrift van jouw fanobject, dan was dat echt, nou ja, een gouden dag. Dus dat kocht je dan, dat knipten we dan uit. Dus gingen we naar de stad en dan gingen we alle bladen door. En ook alle Duitse bladen, de, de popfoto en de bravo... die gingen we allemaal helemaal doorbladeren. Maar was het, het een obsessie? Was? Nee, want um, het was niet gek. Ik kon wel reflecteren. Ik kon wel hm. van mezelf zeggen... Haha, ik ben een hele grote fan. En dat vond je ook tof, want je was fan. Het wilde je uitdragen, al wel een identiteitsding. Maar je denkt niet, de wereld draait on no doubt, En iedereen die ze niet fantastisch vindt, is gek. En dat, zo dacht ik niet. Dus mm. ik was niet, ik wilde het geen obsessie uh, noemen. Nee. Maar dat obsessieve gedrag intrigeert jou wel. En is voor jou wel een uh, reden om erover te gaan schrijven. Ja, ja, blijkbaar ja. Ja, ja ik vind het mooi. Ik vind obsessies niet een slechte eigenschap per se. Het kan natuurlijk... Brr, oh, dat was erg. De per se, daar nou goed. Per se. Um, ik vind het uh, mooi. Nou, het kan ook heel ontroerend zijn als mensen een obsessie hebben. Omdat iedereen probeert toch iets van zijn leven te maken. En ja, sommige. het is vrij doelloos eigenlijk als je er te lang over nadenkt. En een obsessie die vult dat denk ik een beetje op. Dan heb je iets om voor te leven en... Ja, je hebt een doel in je leven, dus hoe fijn is dat? Ja, heb jij dat er eigenlijk? Um, ja, nee, ja, ja dan misschien... Nee, voldoening kan ik wel putten uit dingen. Dus dat is dan tijdelijke doelen en dat is dan mijn werk. Daar put ik dan voldoening uit, ja. Nee, ze kwamen wel heel gewiekst uit. <laughs> ja, ja, heb jij een doel? Nou, voldoening. Ja, nou, nou dat... Verzon ik ter plekke. Alleen nu bedenk ik dat voldoening helemaal niet het woord doel erin heeft. Nee. Dat dacht ik toch. Voldoening. Het zei, toen voldoening. Ik, nee, klopt niet Voldoeling, helemaal. Ja. Voldoening dan. Ja. Nou ja, okay. Maar dat is het niet. Nee. Maar, maar uh, uh, word je er erg gelukkig van? Van dit leven? Van dat hele gestructureerde bestaan? Van hoe je het net omschreef? Dat... Ja, ja, ja, ja. Nou ja, het is natuurlijk ook nog niet. Ik beschreef het net en zo is het ook echt hoor. Maar ik heb natuurlijk wel. En in het weekenden. En ik, ja. Nou ja, goed. Er staat dan tegenover. Het uit ja, nu ik het vertel, denk ik. Oh, het is best wel treurig. Want ik kon zeggen: ja, maar. Tegenover staat het uitgaan en zo. Maar dan lijkt het inderdaad net alsof ik een soort van. s'avonds losgeslagen. Oké. Okay. Uh, wat was de vraag? Oh ja. Laten we. La ja, ja of, of, of, het, of het je echt geluk brengt, uh, dit bestaan. Ja. Want dat ging ook zo snel, hè? Je had die studie nog niet eens afgerond. En daar was Hanna Berfoets met een wekelijkse column... en uh, een boek, dat uh, een debuut waarmee je gelijk een prijs won. We spraken een goede vriend van je, met wie je de studie ook hebt gedaan. Die zei van, ja, ze vindt het zelf... Nou, nee, ik weet niet of die zei dat hij het gewoon... Dat jij het, niet... dat jij het heel gewoon vindt, maar wel dat het je niet heel veel... Uh... Um, dat je het niet heel opvallend vindt. Mm. Nou, ik sta er niet echt bij stil. Of zo, ik vind mezelf niet echt ja, heel fantastisch of ja, ik ga gewoon door. En misschien, ja, wat kan je anders doen dan gewoon doorwerken? Misschien vinden mensen dat gek of zo. Dat ik weet het maar doorwerk. Maar ja, ik kan nu niet. Oh, ik ben nu succesvol, dus dan ga ik nu maar winkelen. Hmm. Nee, ik winkel wel, maar... <laughs> ja. nee, Echt, maar dan maar, maar dan niet dat. iedereen, zeker niet van jouw leeftijd... zal dit hele gestructureerde uh, bestaan leiden, toch? En dat hele gedisciplineerde leven leiden. Nee, maar dat is hun keuze. Hmm. Ik vind dit heel fijn, want ik heb gewoon... De structuur nodig om tot creatieve dingen te kunnen komen. Ik wil gewoon alleen aan mijn, mijn werk en mijn producten naar nou producten. Mijn schrijven en mm -hmm. andere dingen die ik maak, denken. En niet aan hoe zal ik mijn dag vandaag eens gaan indelen of zo. Dus voor mij is dit wat het beste werkt. Omdat ik dan gewoon dingen kan maken en ik word heel blij van dingen maken. Dus dan hou je jezelf zo... Op de ja Wat opvallend is, of wat kenmerkend is... voor jouw generatie, is de Facebook-generatie. Zo wordt het geloof ik ook ja. genoemd. Hè? Ja. Uh, op Facebook zitten. Uh, uh, maar ook via alle mogelijke uh, sociale media. Jezelf laten gelden. Uh, uh, je imago uh, tonen. Hoe ben je daarmee bezig? Want dat is natuurlijk iets heel bevreemdends eigenlijk. Hè? Ja, bevreemdend? Nou ja... Uh, het lijkt me een enorme klus. Nou, het zit zo in je routine dat Facebook dan of zo. Dat doe je gewoon. Nou, maar wat je net beschreef van je status en. Oh nee, verkeerde ja, status. Okay, dus, ik ja, ik bedoel, je bent de hele ja. dag bezig. Ja, maar niet de hele dag. dus. Trouwens, het geldt Want niet alleen voor jouw generatie. generatie. Ook mijn generatie zit op twitter, <laughs> op twitter en zijn, oh, ja. Ja, bedoel, zijn ook bezig met uh, uh, jezelf positioneren. Toch? Ja. ja, maar ik denk daar niet heel bewust over na. Ik denk gewoon, ik denk niet van tevoren van, nou, dit is het concept, Hannah, en dit past er wel en dit past er niet in. Niet van tevoren, maar als je iets doet. Ik zou niet snel een status-update doen van... Um, nou, ik wilde zeggen, ik heb net een appel gekocht. Maar dat zou ik dan misschien juist wel doen. Omdat ik het nooit doe, is het misschien een keer leuk om te doen. Maar ik, zou, ik ben niet iemand die dan doet van... ik ga nu koffie drinken met deze en deze vriend. Dat doe ik dan niet. Dus dat is dan misschien ooit een bewuste keuze geweest. Van, nou, ik schrijf niet dat soort bladingen op Facebook. Maar er zit dan verder niet echt een concept achter van... Want het merk, Hanna schrijft geen bladingen op Facebook. Want je en drinkt geen kopjes zelf. Of die drinkt ze wel, maar nee, dan schrijft ze zeker nee, niet op. Nee, Nee, niet, niet, op, niet op Facebook. Maar niet dat ik het stom vind dat anderen dat doen. Maar dat doe ik dan gewoon niet. Ja, maar, ja. maar ik ben daar niet heel erg de hele dag mee bezig of zo. Je schrijft gewoon zo'n status-update en dan wil ik altijd dat het een, dat het een grapje is of zo. Dat vind ik leuk. Maar dat vind ik <lacht> gewoon zelf leuk. En dat een ander zegt ik ga koffie drinken, dan vind ik het eigenlijk stiekem wel interessant om te weten dat die dag gaat koffie drinken. Dus, Toch wel. Ja, dus eigenlijk uh, doet het Want is niet het echt dan toe. niet zo? Trouwens, volgens die vriend. Ik ga nu wel even zijn naam noemen. Want anders Mark. is het, uh, Mark. Ja, precies, Mark, die je dus kent, Mark Robinson. Um, uh, is het. Um, uh, ben, nou ben ik het even. Oh ja, hij, dat, dat is ook zo interessant. Je hebt geen vriend uh, en, en dat boeit haar niet, zegt hij. De liefde houdt haar blijkbaar niet zo bezig. Nou, interesseert me dat eigenlijk niet zo veel. Uh, interesseert me ook. Maar um, als je nu andere mensen leert kennen, hè, wat je doet via die sociale media, dan is het van heel veel belang hoe iemand zich uh, presenteert, toch? Via Twitter. Hoe die schrijft of die stomme dingen zegt of schrijft. Is... Ja, maar het is ook. Want dat is met je. En denk Ik leer mensen nooit kennen via sociale media. Tenminste, niet hoe ik het gebruik. Mm -hmm. um, vooral met Facebook. Dat is echt, daar zitten vooral vrienden of mensen waarmee je heel veel mutual friends hebt. Maar je, je leert wel iemand wel anders kennen ja. via Facebook of Twitter. Ja, maar dan, ja, weet je, er is, er is onderzoek gedaan naar Facebook mm -hmm. gebruik. En er blijkt dat je eigenlijk maar met. 20 mensen actief bent oh ja? en in Nederland zijn die 20 mensen vaak gewoon je vrienden en dat is bij mij ook zo. Het zijn vooral mijn vrienden die ik al heel lang ken, waar ik dan dit op de wal en de dingen aan het schrijven ben. Dus mm -hmm. die ken ik beter uit het dagelijks leven en die zitten dan ook op Facebook. Maar dat past meestal heel goed. Dat klopt die dan die wel. Ze, ze stellen je ja. niet teleur. Nee, nee nee nee. Het is echt. Want kijk, er zijn natuurlijk mensen die zich heel anders voelen op Facebook. Maar dat is een klein percentage, want dat is toch wel een hele klus... om je heel anders voor te doen. En ik denk dat, dat het in de media wordt uitvergroot... omdat het natuurlijk intrigerend is aan Facebook. Van, mm -hmm. oh, je kan iedereen zijn, je kan een man zijn. Mm -hmm. je kan... Maar mensen doen dat niet. Mensen doen toch gewoon een beetje ja, een uitvergroting van zichzelf. En natuurlijk zet je niet uh, foto's erop. Trouwens, het zou heel grappig zijn om te doen. Maar niet <lacht> heel veel foto's erop van jezelf op de bank... met je onderkin en je, je leesbril op... Maar ja, waarom zou je ook? Dat is dan wel een de kritiek op foto's. Ja, er zijn allemaal foto's van feestjes. Maar ja, in een fotoboek van vroeger. staan ook allemaal feestjes van Kerst en je verjaardag. Dus eigenlijk is er niet zoveel veranderd. behalve dat het nu meer foto's zijn, en die ook op Facebook staan. En toegankelijk is voor ja. uh, heel veel mensen. Nee, maar dan kan je ook afschermen. Ja, ja, dat is waar. Alleen eigenlijk je vrienden. En je kan ook nog... Heb dus jij een afgeschermd, uh, afgeschermde Facebook? Ja, ja. ik heb uh, mensen die vrienden met mij zijn kunnen me zien. En ik heb ook nog list. Dat is ook nu een opkomst onder het onder, merk ook bij anderen. Je kan lijsten maken van uh, mensen die... Wel op je bal mogen dingen zetten, maar niet je foto's mogen zien. Nee, dat meen mee je Waarmee je selectie doen. maakt van ja. de, de, de, de kringen van je vriend. Iemand behoort tot de inner circle en dat wordt dan steeds wijder. Ja. ja, je kan allemaal lijsten maken. Pioe. En wat je ook kan doen komen steeds nieuwe opties bij Facebook. <laughs> en dit is nu een soort ding dat iedereen nu doet... wat heel erg ziek is en ver doorgedacht. Maar je kan dus jouw eigen profiel bekijken door de ogen van een ander. Dus dan vul je een naam in van een nieuwe Facebookvriend... en dan kan je zien wat hij op je profiel kan zien. Want iedereen ziet jouw profiel anders... omdat bijvoorbeeld als een vriend van mij... dit is een technisch praatje, maar mm -hmm. als een vriend van mij mij aanklikt... tagt in een foto, kan iemand die niet vrienden is met die vriend van mij dat helemaal niet zien als die vriend een afgeschaam profiel hebt. Dus je weet helemaal niet meer wie wat kan zien. Maar dat kan je dus nu bekijken van wie... Nou ja, het oh. is me allemaal wat. Ja. En, en, en dus kun jij uren kwijt zijn en in een loop terechtkomen... Ja. en waarna je jezelf uh, verafschuwt? Of dan echt van de alsof je ja. drie zakken chips achter elkaar ja. neergegeet? Ja, zo voelt het soms wel. Soms niet, dan was het toch wel gezellig. En heb je chat met mensen. Nee, trouwens, ik chat helemaal niet. Is het trouwens waar over? dat de liefde je niet boeit? Oh nee, niet dat. nou. Nee. Ja, ik ben niet um, actief op zoek naar een vriend, dat niet. Maar het boeit me wel. Ja, ik, ja. ik heb geen relatie, maar het is niet dat ik denk, oh, wat is, ja, is dat leuk of is dat stom of nou ja. Maar zit daar ook nog iets achter dat te veel zou afleiden en te veel zou storen? Ja, ja, dat heb ik wel veel gezegd en dat is ook eigenlijk zo. Oh, dat want... heb je gezegd? Ja, dus ja, want. Ja, het lijkt me ik heb heel heel lang uh, geen vriend, dus ik, ik het lijkt me heel lastig om dat dan in mijn leven te incorporeren zeg maar, want ja. Ja, dan moet, ja, maar dat is... is dat ook natuurlijk... weer zo'n fijne R in. Ja, het woord ook alleen al. Maar dat heb ik dan weer voor de studie, incorporatie. Want die was heel marxistisch. En toen ging alles over incorporatie. Ik hoorde hem zelfs, maar het is niet dat ik het hele dag over incorporatie heb, hoor. Maar goed. Um, maar jij ja, nee, dat, ja, dus dat was dan heel lang wel een soort barrière. En als je het dan niet heel graag wil, dan, dan heb je altijd het gevoel van... ja, dan moet ik heel veel voor inleveren. Want dan moet ik dingen allemaal anders doen. En dan weet ik al nu al van mezelf... Want ik, heb natuurlijk, ik date wel eens een tijdje met iemand. En dan, hmm. dan ga ik toch denken... ja, maar heb ik al een sms gekregen? En dan denk ik, oh ja, maar ik heb geen sms En heb dan hem dan en waarom is dat? En oh ja, maar hij heeft al op Facebook gezet Maar niet op mijn Facebook. En dan, dat gaat dan toch in mijn hoofd. En dat leidt dan mij toch ja, heel erg af. Nee, oh, het is ondoenlijk. Oh, ik zou ja, er ook niet aan beginnen. Nou ja, nee, dus dat is ook stom. Het is ook een stomme excuus, maar soms dan... Weegt dat dan net iets meer op? Van dat ik denk: ja, maar ik moet wel actiever zijn. Inderdaad, maar eerst moet het boek af. Precies. Dat doe ik dan zo. En ja. dat is er nu, lieve Celine, ik vond het een uh, geweldig boek. En uh, wat komt er op die tegel te staan? Ja, ja... Um, Hanna Barefoot. Ja, maar ik had het er net over, ik hoorde net pas van de tegel. Dus ik doe gewoon mijn standaard antwoord. Vraag, mensen vragen wel eens dan wat is je motto? En dan zeg ik altijd, um, het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt. Dus dan zet ik dat ook maar op deze tegel. En dat is van de Beatles. En dat hebben we, um, en de Munnik een keer vertaald in een liedje. John Lennon, hè? Ja. ja. Nog één keer dan, even wat langzamer. Het leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen maakt. Dankjewel, Hanna Berfoets. Lieve Céline, zo heet het boek. En zo dadelijk op deze zender twee dingen met Margreet Rijntjes, Gezinsmanager Ganna van Bijleveld van Jeugdzorg... is uitgeroepen tot de beste ambtenaar van dit moment. Dit terwijl jeugdzorg al jaren onder vuur ligt. Wat doet zij dan zo goed? Die vraag zal beantwoord worden. En John van Dijk legt uit wat je het beste kan doen als je wordt overvallen. Veel plezier daarmee. Tot morgen. Dank mevrouw Berfoots. Dit was aflevering 2230. Morgen praten we met Roel Jansen over grof geld. Een chroniek van 700 jaar financiële schandalen in Nederland. Tot dan. Radio 1. Hey. stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Toegang tot een wereldwijd netwerk van fiscaal juristen of...